Middernacht, woensdag 13 maart, door Almegens met het NOS-journaal. Tot nu toe zijn er 2500 aanvragen gedaan... voor een verblijfsvergunning in het kader van het kinderpardon. Dat maakte staatssecretaris Steven bekend. Niet alleen kinderen, maar ook hun ouders en minderjarige broers en zussen... mogen een aanvraag indienen. Dat kan nog tot 1 mei. Volgens de regels van het kinderpardon... mogen naar schatting 800 kinderen van asielzoekers... die langer dan vijf jaar in het zicht van de Rijksoverheid zijn... in Nederland blijven. Ze krijgen een verblijfsvergunning met hun hele gezin. Kinderpardon was een wens van de PvdA en staat in het regeerakkoord met de VVD. Voorzitter Haghoord van de Nederlandse publieke omroep... houdt vast aan het plan om de namen van de publieke zenders de toevoeging NPO te geven. Dat zei hij bij Paul Witteman. Er is lang over de verandering nagedacht en het publiek krijgt de tijd eraan te wennen. De belangrijkste reden voor de naamsverandering is dat het publiek... de zender straks makkelijker kan vinden op internet, zegt Haghoord. Nederland 1, 2 en 3 er straks NPO 1, 2 en 3. En ook de radiozenders van de publieke omroep krijgen NPO in hun naam. De verandering kost ongeveer anderhalve ton. Critici vinden de hele operatie onnodig en veel te duur. Burgemeester Bats van Haren stapt op. Aanleiding is de kritiek op zijn functioneren tijdens de Facebook-rellen. Bats vindt dat er te weinig steun is voor zijn aanblijven onder de inwoners van Haren en in de gemeenteraad. Hij acht zich daarom niet in staat om nog leiding te geven aan de gemeente. Afgelopen vrijdag presenteerde de commissie Cohen... een kritisch rapport over de rellen in Haren en over de rol van Bats. Barcelona heeft zich geplaatst voor de kwartfinale in de Champions League... door een overwinning van 4-0 op AC Milan. Barcelona maakte daarmee de 2-0-nederlaag in Milan... in de eerste wedstrijd meer dan goed. In de andere wedstrijd schakelde Galatasaray uit Turkije Schalke uit. De ploeg van Wesley Sneijder won in Gelsenkirchen met 3-2. De eerste wedstrijd in Istanbul was in 1-1 geëindigd. Het weer, het klaart steeds verder op, maar in de loop van de nacht kan er bij zee een sneeuwbui vallen. Met minima tussen min 3 en lokaal min 10 in het zuidoosten is het koud. Morgen overdag wat sneeuwbuien, maar de zon schijnt ook. S'middags wordt het plus 2 tot plus 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Afgelopen weekend stond in zo'n beetje elk landelijk dagblad een interview met Armando, de 83-jarige jonge Eminence Gris... van de Nederlandse kunstwereld. Een multitalent. Kunstschilder, beeldhouwer, dichter, schrijver... violist, acteur, journalist, film, televisie en theatermaker. En hij is nog steeds elke dag aan het werk. En zijn nieuwe werk is vanaf heden te zien in het Cobra Museum. En het interessante was, het waren allemaal compleet andere interviews... Soms nukkig, dan weer geestig. Soms bevlogen, dan weer gelaten. Soms uitgesproken, dan weer onnavolgbaar. Maar die vraaggesprekken hadden één ding gemeen. Ze waren oorspronkelijk en aangenaam verwarrend. Een paar minuten nadat ik uitgelezen was, sms'te mijn chef. Heb je de kranten gelezen? Die man is bijna niet te interviewen. Weet je wel zeker of je dit wil? Goedenacht, Armando, en welkom in Kazerloenen. Goedenavond, of goedendag. Um, hoe vaak bent u geïnterviewd in uw leven? Heel veel. Ik, ik heb het niet geteld. Maar heel veel. Staat er nog iets bij waar u een, een goede herinnering aan heeft? Of is het gedoe? Nee. Ik, ik, uh, ach, weet je wat het is? Ik vind het niet zo belangrijk. Interviews horen erbij. Maar, uh, en meestal doe ik het niet. Tenminste, ik niet. Ik doe het niet voor mezelf. Want ik vind mezelf niet zo belangrijk. Maar ik doe het om de zadel vol te krijgen. Bijvoorbeeld in de tijd van Heerleet. Of uh, uh, boeken te verkopen. Uh, met weinig succes overigens. En, uh, en om zalen vol te krijgen in, uh, uh, voor het museum. Maar voor mezelf. Maar het hoort erbij. Dus op dit moment om het, uh, om het Cobra Museum vol te krijgen. En, um, maar als u dat ook niet voor jezelf doet. Wat is het dan? Het volk verheffen? Nee. Dat niet? Nee, nee. Waarom zouden de mensen naar het museum moeten gaan? Ze moeten niet. Maar er zijn mensen die van kunst houden. En uh, dat is een minderheid. Maar die, die, die is toch uh, uh, heel veel daar. daar. Ja, laat, laat ze maar komen. Maar in ieder geval, de mensen, er zijn de mensen die van kunst houden. Dus we gaan, we gaan de mensen onder de aandacht brengen... dat uw nieuwe werk in het Cobra Museum is. Dan, dan is het geslaagd na drie kwartier als dat gelukt is. Ja, maar de opening was al heel, heel, heel druk. Ja? Dus het, het was al gestart. Afgelopen zondag, ja. ja. Het Cobra Museum in Amstelveen barstte uit zijn voegen. Um, in een van die interviews um, in het Volksland Magazine zei u... Er is een nieuwe generatie en die weet niks van de historie. Ik heb geen minachting voor desinteresse. Het is niet erg, het is de realiteit. Je kunt de zee ook niet erg vinden, maar merkwaardig is het wel. Nou weten wij dat de Casaluna-luisteraar een behoorlijk groot historisch besef heeft. Maar voor hen die toevallig zijn ingeschakeld en het even niet meer helemaal op een rijtje hebben. Armando werd in 1929 geboren. In de Tweede Wereldoorlog woonde hij in Amersfoort. En hij keek als jongen van 15 uit op kamp Amersfoort, een van de concentratiekampen in ons land. Een ervaring die hem de rest van zijn kunstenaarsleven zou bijblijven. Hij begon zijn carrière als violist bij Sigeuner Orkesten. Maakte als beeldend kunstenaar en dichter eh, deel uit van de kunststroming als de Nulbeweging en de Nieuwe Staal. Werd actief in de journalistiek, onder meer voor de Haagse Post en NRC. Als theatermaker en bij de televisie... waar hij het absurdistische programma Herenleed maakte. Hij kreeg zijn eigen Armando Museum in Amersfoort... dat. Even voor het jaar bestaan door een brand werd verwoest. En hij won zo'n beetje elk denkbare Nederlandse kunstprijs. Waaronder de VSB Poëzieprijs en de Gouden Eermedaille voor Kunst en Wetenschap. Nadat nou, zijn rechterhand niet meer deed wat hij moest doen... leerde hij zich aan om met zijn linkerhand te schilderen. Hij is nog steeds dagelijks aan het werk. En dit weekend, zoals gezegd, opende in het Cobra Museum... een tentoonstelling met nieuw schilderwerk en bestaande uh, beelden. Armando is 83 jaar oud... U bent wel bezig geweest, hè? Ja, moet ik anders. Maar het is niet zo dat ik mezelf leerde om links te, sch te schilderen. Ik schilderde en toen ik ineens, hey, verrek, ik schilder links. Maar het was, ik, heb, ik heb het niet opzettelijk gedaan. Ik kan niet met rechts doen wat ik met links nu kan doen. Maar ik schrijf wel rechts. En dat is heel leesbaar, maar wel langzamer. Maar het met links schilderen gebeurde u? Ja, het gebeurde... En, ik was aan het schilder. En ineens dacht ik: hé, hey, ik schilder links. En dat. Uh, nou ja, ik schilder nu nog niks. Maar dit, dit klinkt bijna als een. Uh, ja, als een. Uh, je hebt het Michelin-mannetje dat altijd maar doorgaat. Als ze even iets het niet helemaal doet, naar. Zoals het moet doen. Neemt het zichzelf over en gaat het gewoon door. Een soort, ja. soort, soort proces wat nooit kan stoppen. Ja, maar, ja inderdaad. En. Ja. Misschien ben ik wel een muutje mannetje in die topjes Werken, werken, werken. Ja. Maar ja, je zegt multitalent, maar verder kan ik niks hoor. Dat moet ik erbij zeggen. Dus ja, behalve. Ja, je dicht te schrijven maken, dipte, kan acteren. niks. Ja, nee, ik ben ontzettend onhandig. Laten we deze maar onder de noemer valse bescheidenheid doen. Nee, nee, zeg nee? zwaar. Maar voor uh, iemand die kan schilderen, beeldhouden, houden, dichten, schrijven, viool spelen, acteren en. Film, televisie en theaterprogramma's heeft. Ik kan gemaakt. niet acteren. Ik, maar de... ik, kon, ik kan alleen Herenleed acteren. Met Jerry samen. Ja. Uh, ik vind Jerry Duins. Maar toen was het toen. Maar uh, andere stukken ben ik, ja, heb ik al eens gedaan. Maar ben ik echt niet geïnteresseerd. Ik, ik ben geen acteur. Maar ik. ik uh, net zoals Jerry Duins hebben we samen uh, Herenleed gemaakt. Ja. En, en gedaan. Dat is iets anders dan acteur zijn. Oké, okay, dan neem ik die terug. Maar die andere, andere acht uh, kunst, kunstdisciplines die u heeft uitgeoefend, dat is nou ja, in mijn ogen in ieder geval iets meer dan uh, niks kunnen. Heeft het terugkomend op het Michelin mannetje? Is het fijn um, als het ene het misschien even niet meer doet om over te stappen op de andere discipline? Is dat een. Ja, dat wordt wel vaak gevraagd, maar daar heb ik nooit bij nagedacht. Ook gebeurt Het is bijvoorbeeld, um, schrijven doe ik heel veel. En, en waarschijnlijk in september komt er weer een nieuwe dichterbundel uit. Maar, um, ja, dat, dat gaat, ja, dat gaat allemaal gelijktijdig. En, en met schrijven verdien je niks. Niks, maar ik doe het toch. Dus het zou verstandiger zijn, verstandiger, uh, onder mij op te houden. Maar ik doe het toch. En, uh, is, is geld verdienen ooit een afweging gemaakt om een, om een keuze wel of niet te maken? Nee, of nooit. Nee, nooit. Nee. Nee. Ook niet met wat mijn schilderijen betreft. Ik maak de schilderijen die ik goed vind. En dan maar, moet je maar hopen dat er anderen zijn die het ook goed vinden. Ja. Um, wij willen een soort onmogelijke poging wagen om aan de hand van... Een, hij heeft een enorme productie op vele vlakken... om aan de hand van een aantal van die kunstwerken... Ja, die toch door de radio te krijgen... Ik was um, op uw tentoonstelling op maandagochtend. Ik mocht een leeg museum binnen. Ja, dat zou ja. wel. Maandag dat is het is allemaal dicht. Ja, maar ik mocht naar binnen. Over de hele wereld. Ja. Dat was geweldig. Ik mocht in mijn eentje door uw ja. werken wandelen. Um, en één schilderij trof mij in het bijzonder. Zeegezicht heet het. Dat heeft u in 2011 met uw linkerhand gemaakt. U. ja. Zee zeestuk. Uh, uh, zeestuk in het Duits. Uh, u heeft mm, vaker zeewerken gemaakt, als ik dat zo lelijk uitdruk. Kunt u beschrijven? Kunt u het schilderij beschrijven? Is dat, is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Dat is onmogelijk? Ik, ik, kan, ik kan mijn schilderij niet beschrijven. Het is heel eenvoudig, een horizon. En soms niet, hoor, maar meestal een horizon. En eronder en erboven. De lucht... Erboven, en de zee eronder. Zo zijn Eigen, Eigenlijk heel eenvoudig. Zo eenvoudig ja. is het. Um, wat maakt die zee zo fascinerend dat die vaker opduikt in uw werk? Dat zou ik wel eens willen weten. Ja. En, en dat geldt voor alles wat je Waarom? Dat, dat weet je nooit. En eigenlijk kan me dat eigenlijk ook niet schelen. Uh, als het maar komt. En ik ben al een lang. Ik denk dat ik het nu, meer, nu niet meer doe. Maar ik heb het er hele lang mee bezig geweest. Met die zeestukken. Maar ik denk dat ik het nu niet meer doe. Is er, geen, niet. is er een echte zee nodig om een zeestuk te maken? Of is dat helemaal niet nee, nodig? Nee? Nee, nee. nee, ik heb het niet nodig. Nee. Uh, uw vriend Sherry Duits, die al eerder noemde... waar u het VPRO-programma Herenleed mee heeft gemaakt... die heeft een, um, een fotoreeks gemaakt waar hij... Wat ook nu in het museum te zien is. Hm? En waar je kan zien hoe u te werk gaat. Hoe een schilderij ontstaat. Hoe bij u een schilderij ontstaat. Ja. In, in, in een, nou ja, je zou het bijna als een soort strip... Zie je in 19 foto's hoe u van niks naar het doek gaat. En hij, uh, hij schrijft daarbij. En de mooiste foto vond ik de allereerste. U zit... Voor een wit doek. Voor een wit doek, maar u ja. zit heel erg dichtbij. ja. Uh, u zit op een stoel of een krukje, mm. uh, met uw handen op uw knieën. En u zit heel dichtbij naar dat witte doek te kijken, als er nog niks is. Mm. En nu beschrijft u dat het opeens ontstaat. Is er wel een, een mogelijkheid om, de, om, om die minuten, of misschien duurt het wel veel langer... om daar iets van prijs te geven, wat er dan nou gebeurt? Nou, in die zin, het is nooit een totale verrassing, hoor. Het is, ik heb altijd heel veel voortzicht doen wat ik wil gaan maken. Dus ik weet een beetje, ik, ik ben geneigd om te zeggen precies, maar het is niet zo. Ik ben een beetje, ge, beetje weet ik wat, ik wat ik wil maken. En daar moet ik even over nadenken en dan, en, dan ik, en dan ga ik aan de gang. En dat lukt wel eens, maar uh, acht van de tien lukken. Maar en, en ik maak uit of iets niet lukt of wel lukt. Want voor, ik ben de baas. Voor u gaat zitten, weet u of de zedero aankomt? Een beetje, ja. Een beetje, ja. Maar dan misschien nog niet wel, welke kleur en waar de horizon. En... Ja, dat weet ik wel. wel. Dat weet ik wel. Want uh, uh, nou, het wordt wel eens veranderd tijdens het werken. Maar uh, over het algemeen heb ik er heel lang over nagedacht. En dat is heel belangrijk, denken over over wat je wil gaan maken. En wat er gebeurt er dan in die voor mij zo fascinerende foto... waar u zo heel dicht op dat witte doek zit te kijken? Is het, is het concentratie? Is het, haalt u alles weer naar boven? Nou, ik denk moed vatten, om te beginnen. Uh, ja, altijd moed vatten. En ja, dan begin je. Is het eng? Ik vind niks, niks eng, eigenlijk. Nee. Maar waar, wat, wat bedoelt u met moed vatten dan? Het is spannend. Spannend. Altijd. Ja. Tuurlijk. Het is voor dat het lukt. mooi Meegenomen. En dan ben je heel even gelukkig. En dan zit je weer aan het volgende schilderij te denken. En die moed moet u ook naar een kunstenaarsleven... wat al bijna 70 jaar duurt nog steeds elke keer ergens vandaan halen. Het blijft spannend. Ja, godzijdank. Daar heb, heb ik nog steeds ideeën. En ik heb zelfs die kwaal Ik de de kwaal van de keuze heb ik. En. Uh, en dan was ik. Ik zit. Een deel, groot deel van de dag zit ik. Uh, bloknoten door te kijken. Die voort, zou ik noemen. Van die schilderijen. En dan ineens. dringt je eentje aan me op. En die maak ik. Um, u heeft een museum gehad. in Amersfoort. Dat Het is afgebrand. Door, is afgebrand. Ja. Er We zijn weer plannen om. Uh, om opnieuw niet in Amersfoort, maar in de buurt van Utrecht, begreep ik... Ja, in Bunnik. In Bunnik iets, iets nieuws op poten te zetten. Ja. Um, uw reactie daarop was... Ach, zo erg is het niet. Het gebeurt. Wat? Uw reactie daarop, op het afbranden, was in die tijd... dingen gebeuren, zo erg is het niet. Ja, ik ben niet zo'n uh, zo opgewonden standje in dat opzicht... Ik geloof het wel. Ik heb er geen minuut minder om geslapen, moet ik zeggen. Moet er, moet er natuurlijk wat bewaard... was het erg, maar ja. Oi, het gebeurt. Moet er wat bewaard blijven van uw enorme. Uf? Dat zou ik wel willen. Maar uh, mijn erver is niet verbrand. Die tentoonstelling is verbrand. Maar goed, en dat, was, veel, veel en dat werk waren van heel belangrijke de... stukken. Ja. En voor die vond ik het erg. Niet voor mezelf. Ik heb er ongeveer 30 zelf verloren. En uh, er zijn hele mooie bij, maar. Ja, dat gebeurt. Um, het zijn niet dingen waar. Maar u maakt ook werk van uzelf kapot. Als het u ja, niet aanstelt. Met graag te vernietigen nou, uw eigen werk. Als ik, uh, als ik even twijfel heb, dan moet het weg. En. Uh, ja, zo is het eigenlijk. Ja. En wat moet er over honderd jaar dan overblijven van het werk van Armando? Zo weinig mogelijk, maar het is toch veel hoor omdat je ja, zo oud wordt, kunnen we, goed kunnen we een selectie maken van zo weinig mogelijk wat er tussen moet zitten. Wel, wanneer? Nou, als er over honderd jaar zo weinig mogelijk van u over moet zijn, welke werken moeten er dan wel tussen zitten? Nou, dat weet ik niet, maar je moet niet zo moeilijke vragen stellen. Geen moeilijke, weer makkelijke? Ja. Um, in. Um, de toneelstukken van Tjechov die zou je eigenlijk samen kunnen vatten. Dat, dat mensen zitten in een groep bij elkaar te, te rommelen en te neuzelen. En relaties en terug te kijken dat het vroeger beter was. En, ze komen, en wat is de zin van het leven? Ze komen er niet uit. En aan het eind zegt iemand: laten we maar weer aan het werk gaan. En Woody Allen, die zei laatst in een interview eigenlijk hetzelfde. Die werd 75. En toen vroegen ze hem: bent u nu. Uh, ik zo oud ben, weet u nu hoe het leven in elkaar zit, zei hij. Ik weet er, elk jaar begrijp ik het minder en minder, daarom maak ik maar elk jaar een film. Het is ook zo. Kunt u, kunt u zich bij deze twee God, grootheden he, dank, aansluiten? Blij, zijn er nog raadsels? En laat die God dan bl blijven, uh, die raadsels. Met verstand kunnen we niet alles uh, oplossen. God, ja, en uh, ja, er zijn nog raadsels, nog steeds. En, en ja, maar die raadsels, meer nog meer, ben ik bezig. Dat, dat, zijn, dat worden schilderijen en dat worden gedichten. Dat zijn eigenlijk de raadsels van het leven. En mag ik nog één moeilijke vraag stellen? Ja. Is, het, uh, is dat werken en werk? Want u, u bent ontzettend productief nog steeds, werkt elke dag op uw 83ste. Is dat ook een manier om. Um, sommige in ingewikkelde vragen niet aan te hoeven gaan. Want gewoon doorwerken is een veilig en bekend patroon. Nee, werken is geen therapie of zo. Nee. Nee? Dat, uh... Nou, het is eigenlijk eenvoudiger. Eigenlijk ben ik uh, totaal niet interessant. En misschien zelfs... Van een bedenkelijk allooi. Maar waar ik, wat ik belangrijk vind, dat is wat eruit komt. En die schilderijen. En het gekke is, ik, waarschijnlijk besta ik uit twee verschillende persoonlijkheden. Uh, dan zit ik naar die schilderijen kijken en dan denk ik, hoe is het mogelijk? Zo'n uh, banaal iemand dat die zulke mooie schilderijen maakt. En mooie gedichten maakt. Echt waar hoor. Vooral als ik oude dingen zie, dan denk ik... Nou, nou, nou. Hoe staat het? Waar is het vandaan? Maar dat, dat, is, dat is ook iets raadslastigs. Uh, bijvoorbeeld, ik ben in, internationaal beroemd geworden... door die, of bekend geworden... Uh, door die vanen, vlaggen, door die vlaggen. Ik heb in Berlijn een hele grote doos gehad van vanen. Eh... Uh, Zou ik ook zeggen. Maar ja, en ja, op een zeker moment begon ik met die vaden. En dan denk ik, dat vind ik interessant. Waarom toen? Waarom op dat moment? Waarom niet tien jaar eerder? En het gekke is, ik vond het schetsen terug van tien jaar eerder wel van vaden. Maar ik, toen was ik nog niet rijp om ze te maken. En toen, en toen ik ze begon te maken. Ik kon niet ophouden bijna. Ja, ik maak ze nu niet meer. Maar ik kon niet ophouden. En, en dat vind ik raadselachtig. Waarom nu? Waarom op dit moment? Ja, is een soort rijpheid dat je, dat je in staat bent om, om ze te maken. En dat gaat voor de huidige schilderij ook. We gaan het raadsel dan maar niet proberen op te lossen. Maar op nee, dat nee, gaan het dan niet. We gaan ons richten op wat eruit, eruit komt. En eruit is gekomen. En dat is in uw geval um, niet weinig. We gaan nee. luisteren. Um, u heeft behalve ge, geschilderd en gedicht en gebeeldhouwd ook um, muziek gemaakt. Viol speelt u. Um, we gaan luisteren. Um, dat is het enige meespeeld? waar ik een opleiding heb gehad. Vanaf mijn vijfde heb ik viool gespeeld. En op mijn twaalfde had ik geen zin meer. U heeft toch ook kunstgeschiedenis gestudeerd? Ja, ook, maar ik heb ook in de haven gewerkt. Okay. Euh, euh, euh, ja. yeah. ja. ik, ik moest geld hebben om, om die tubes te kopen. We gaan het nog, als u het goed vindt, uh, blijven we even bij UVO. Hier speelt u mee met het Tata Mirando-orkest. Ik luisterde naar het orkest van Tata Mirando. Met op viool mijn gast van vanavond. De kunstenaar Armando. Radio 1, Casa Luna. Nathan en Vecht. Prachtig was het. Luistert u ernaar nog met genoegen? Of denkt u ook weer van... Uh... Nou, als je het weer terug hoor. vind ik het ontzettend mooi. Ja. ja. En ik voelde me altijd in een bedje. In een mooi... Lekker bedje, want dat is een, ze, ze vingen me zo goed op, altijd. Hoe, en, hoe kan een Hollandse zoon van een inspecteur van een verzekeringsmaatschappij... op zijn zestiende eerste violist zijn in het orkest? Hoe gaat dat? Ik weet het niet, maar ik heb er altijd... Ja, het is melancholisch, is het. Uh, en dat is een, een, uh, ook een, gro een groen, groen thema van, van mijn werk. Melancholie. melancholie. En... Uh, en dat is deze muziek ook. En ik, ik weet nog dat ik voor het eerst deze muziek hoorde. Hoe oud oh, was ik toen? Een jaar zes. En dat ik dacht, jezus, wat mooie muziek. En ja, dat is me altijd bijgebleven. En ja, nu kan ik het niet meer. Ten zijn van het miranda Orkest, zijn er vele dood, helaas. En, uh, en nu kan ik het niet meer. Als ik het nu zou, zou doen, zou ik omvallen... Uh, dus ik heb officieel afscheid genomen bij het Concertgebouw. En dat was heel mooi, met, ook met de Mirando's. En dat uh, was een mooie bijeenkomst. En, uh, en als ik dit hoorde, dan denk ik, ja, het was een mooie tijd. We hebben heel veel, we hebben ook gespeeld in Berlijn, in, in Hamburg. Uh, heel veel Tunesiën in Nederland. In Spanje zelfs gespeeld. Ja. Nee, het was een mooie tijd. En wat was dat warme bad waar u in terecht kwam? Hm? En wat was dat warme bad waar u in terecht kwam? Het orkest. Het was een mooi, zo'n zo goed orkest. En dat we zo lekker als je er prima's was, ja dan lag je in zo'n zo'n warm bad, altijd. En ze vingen ving je zo goed op altijd. Ja, dat was, dat was een prettige tijd. Um, we gaan. Melancholie, zei u, als een van de thema's uh, in uw werk. We gaan naar een ander thema in uw werk. En ik vraag u om een ander werk van u, um, als u dat wil, te beschrijven voor de luisteraar. Die trap. Die, die uh, grote trap in Amersfoort. Ja, het kamp Amersfoort heeft een belangrijke rol in mijn leven gespeeld. Um, nou, ik wil niet in details treden, maar... Uh, Wat zien we op de foto die wij hebben voor u hebben uitgeprint? Ja, dat was een soort symbool van de... Je kan iemand wel knechten, maar de gedachten zijn vrij. En, en, en die gedachten, daar heb je dan, mijn zin is, een ladder voor nodig. Dus vandaar, het was een soort symbool van de gedachten die vrij zijn... Dit is op de plek van voormalig Kamp Amersfoort. Ja, um, een beide beeld... plek, niet, niet op beide plek. plek. Ja. Een beeldhouwwerk van u een 24 meter hoog naar de hemel rijkende... 24 meter, toch? Ben je gek? Nee? 12 Vrijf meter. Ik dat door? Oh, 12. Ja. Dan ben ik verkeerd. Niet in. zo bedrijven, hoor. Um, ja, maar, maar hoog is hij. Naar de he ja, ja. hemel rijkende ja, ja. Uh, beeldhouwwerk van, van een ladder. Um, u heeft dat... U was daar uh, als jongen, uh, dicht in de buurt van dat kamp. Uh, u heeft dat later, het, dat heeft indruk op u gemaakt... heeft veel van uw werk daarna getekend. U heeft het omschreven als schuldig landschap. Uh, kunt u dat toelichten, schuldig landschap? Ja, want ik, ik kende eigenlijk dat, dat uh, gebied waar het later het kamp was... kende ik goed, want... Ik heb er als jongen. Uh, heb ik daar. Nou, gespeeld. Maar. Was ik er vaak? En toen was het nog militair sportterrein. En toen brak de oorlog uit. En toen is na een jaar. Is dat een kamp geworden. Maar we waren er heel vaak. En, maar niet. Voordat het kamp werd. We waren er heel vaak. En. Uh, er was toen een soort roeistelling. Van. SS. 6 Wafen r die, die gevocht had. Ik denk in het De Gemmenberg. En, uh, en die zijn later weer verhuisd. En toen is het een kamp geworden. En, uh, en daar weet ik veel van. Want ten eerste woonden een paar belangrijke mannen van het kamp... die het kamp uh, woonden in onze straat. En ten tweede, heel belangrijk... Uh, Wij hadden twee onderduikers en die zijn gepakt en naar het kamp gebracht. En... Uh, en weer terugkomen. Dus ik wist heel veel van het kamp door hun. Ja, en tegelijkertijd zit in uw werk en later ook in uw poëzie... Um, de verbazing of misschien wel verbijstering... Uh, u keek, maar velen keken weg. Je zou het ook kunnen vergelijken met de quote net in de Volkskrant. Um, nou ja, velen weten de historie niet, terwijl die toch voor het oprapen ligt... Ja, maar dat is desmens die. die uh, uh, dat, dat is desinteresse. En nou, hoe kon dat? Het... Het, het, het gaat niet voor iedereen natuurlijk, maar uh, ja. heel veel mensen die. Uh, ja, inderdaad, die keken weg. En het was alleen maar een lastige tijd met bonnen en verduisteren. En, uh, maar als je, als je de leeftijd had om bijvoorbeeld in Duitsland te werken, ja, de meesten gingen onderduiken, dan begon het al mee. En. Uh, en als je jood was, dan, ja, dan uh, had je natuurlijk helemaal geen rechter meer. En is, is het te verklaren dat velen wegkeken en u niet? Nee, dat is, zoals gezegd, het is het mens. Uh, de mensen willen het, die weten. En dat ontmoet ik nu, nu nog weer in, in, in Berlijn. Uh, er zijn heel veel mensen die willen... en gelijk hebben ze... Uh, die willen niet weten wat hun verleden was. En dat... Ik, dat verbaast mij, want ik heb het wel. Maar dus, ik weet dat er heel veel mensen zijn die het op, totaal niet interesseerden. Ja. Terugkomend op dat schuldig landschap, zoals u het heeft genoemd. Uh, u, omschrijft, u schrijft eigenlijk, en, en hebt later ook geschilderd en verteld... over de bomen en struiken die zagen wat er gebeurde, niet ingrepen. En later was het de natuur die, die uh, plek overwoekerde zo kwam u tot dat schuldige landschap. Uh, dat heeft u later ook bezig gehouden. U heeft nog in Berlijn... zou je ook als een schuldig landschap in zijn geheel kunnen zien. En u heeft in ateliers gewerkt van um, nou ja, voormalig nazi's. Wat is dat? Ja, maar het is toeval, hoor, eigenlijk. Ja. Nou goed, maar het feit ja. dat het een belangrijk thema aan uw werk was... Is, ja. is denk ik geen toeval, of misschien is het toeval, maar het was zo. Wat is hetgene dat... Waarom bleef dat thema zo bij u en wilde u blijven vertellen over de schuldige landschap? Ik heb een daar geen landschap? idee over, want ik ben geen psychotherapeut. Maar, uh, Hoe laat ik is, het dan anders vragen? Wat het, is het, het heeft wel een eh, grote, grote indruk op me gemaakt. En ja, dat lag aan mijn persoonlijkheid, denk ik. En ik, ik, Bijna elke dag zou ik rijden van het station naar het kamp gaan. En ook van het kamp naar het station gingen ze naar Duitse kampen. En dat was niet leuk. En uh, dat, dat zag ik. En ja, velen met mij zagen dat. Maar die praatten het nooit over. Die, uh, ja, die vonden het niet, niet interessant. Maar ja, ik, ik heb me er wel uh, uh, enorm voor geïnteresseerd, altijd. Laat ik dan niet naar het waarom vragen en, en, en de psychologische weg om je eigen gedrag te verklaren. Maar welke, laat ik dan wel vragen: welke primaire emoties maakte dit los in een jonge man van 15. Geen. Ik keek. Maar emoties is een groot woord. En later. Ik ben niet zo uh, geëmotioneerd. Maar ik keek. En ik, en ik kijk nog steeds. Maar, en, maar u heeft gevraagd... waarom schuldig landschap? Ja, na de oorlog ben ik op, het, uh, op de gedachte komen... toen ik dat weer voor de zoveelste maal bezocht... het kamp van Amersfoort... Na de oorlog. Uh, dat die bomen. die er toen waren. die zijn er nu nog. En die hebben het gezien allemaal. Maar die praten niet. En die zeggen niks. Dus daarom. Kijk, een landschap is natuurlijk niet schuldig. Maar ik noemde ze schuldig landschap. Want kijk, als ik jou al meenemen naar, een, naar een, een stom gebied in België. en ik zeg. hier heeft de, de slag bij Austerlitz. Uh, Um, plaatsgevonden, ja, dan is het toch iets anders. En dat geldt ook voor een huis in, in uh, Berlijn waar je langs komt en ineens hoor je dat daar een spionageorganisatie in geweest is, ja, dan is dat huis toch iets anders. En dat vind ik, een, vind ik interessant. Interessant. Het <lacht> ja. is niet het goede woord, maar dat vind ik indrukwekkend. En in het heden is het interessant. Volgt u wat er vandaan... Het Heden? Is het interessant? Zelfs wel, ja. ja. Volgt u het nieuws? Ja. Ja, ja, ja. ja. Um, volgt En u uit de... het nieuws krijg ik de indruk... dat er nog steeds mensen zijn, net zoals vroeger... en die nog steeds elkaar de, de, de, de hersens staan. Graag zelfs. Dat is, dat is altijd zo. Dat is, altijd Zolang die mensen bestaan... Uh, zijn er mensen die elkaar vermoorden? Heeft het dan zin om ons in de historie te verdiepen... als we steeds weer dezelfde fouten maken? Wat? Heeft het zin om ons in de historie te verdiepen... als we als toch steeds weer elkaar de hersens inslaan? Leren we er iets van? Nee, natuurlijk niet. Niemand leert, leert er ergens van, natuurlijk nee, niet. Nee? Ik heb het... Toen de oorlog afgelopen was, heb ik één minuut gedacht... eindelijk vrede en... Die blijft één minuut. Maar daarna dacht ik: nee, zo zijn mensen niet. Um, naar het heden. Um, volgt u daar de huidige Nederlandse kunsten, jonge kunstenaarsgeneratie? Bent u daarmee? Een beetje, een, een beetje. beetje. Is het ja. wat? Ja, maar ik, ik, ben er niet zo, ik kan niet zo meer goed lopen. Dus ik, ik, zie, niet heel, ik zie heel weinig tentoonstellingen. Maar uh, ja, iedereen zoekt maar voor zich uit. Ik was vroeger jong. Yeah. En dan moest je je smol houden. Yeah. Omdat je te jong was. Ik was altijd de jongste. En, uh, en nu ben ik te oud. Dan uh, zeggen ze, Armando, wie is dat? En uh, ja. En dus ik, ik heb het niet... Ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik geloof het wel. En die zei Do, doe het maar zijn best. En ik gun iedereen succes. Maar uh, nou, het, het gekke is. Met het, het, het, het verleden. Um, vroeger... En nu praat ik over 51, 52, 53, toen ik begon. Uh, dan kwamen er misschien drie bij in drie, vier jaar. Nu honderden per jaar. En dus ja, het is niet meer bij te houden. Het is niet meer bij te houden. Allemaal, allemaal onbekende namen. Maar nogmaals, ik wens alle succes. Uiteraard. Um, u heeft in. Nederland gewoond, Duitsland gewoond, afwisselend. Um, u... Ik woon nog steeds in Duitsland. U woont nu in Duitsland. Uh, af en toe nog in Amstelveen, als ik het goed begrepen ja. heb. In Potsdam, bij Berlijn in de Buurt. Uh, um, wat is een beter kunstenaarsland, Duitsland of Nederland? Maar ik kan niet zeggen. Nee? Maar ik ben overal geweest, ik ben in Japan geweest. Ik heb vijf uh, budget hebben werk voor mij... Ik ben in Amerika geweest, ik ben in Italië... ik ben overal... Uh, min of meer... bekend geraakt, ja. zijn we, Maar zijn wij als Nederland een kunstminnend land? We hebben natuurlijk voor... nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, nee. Nee, nee want ze, ze hebben nu de macht. om. Uh, uh, daarom ben ik mijn... Tamara-museum uh, kwijtgeraakt. Ja. Ze, ze willen me niet meer. En, dat, en daar heb ik geen minachting voor. Maar... Ik ben niet graag afhankelijk van ze. En, en ook... dat ben je natuurlijk wel afhankelijk van nou, gemeenteraadsleden. Uh, uh, ja, daar ben je wel afhankelijk van. En ook dat is weer een gegeven? Meer niet? M ja, dus, nee. nogmaals, ik heb er geen meer voor. Ja. Het zijn mensen die heel gelukkig worden zonder iets van kunst te weten. En uh, ja... En heeft, u, u de, de, weten. heeft u daar een, een, een verklaring of een idee over waarom nee, wij als, als Nederlanders... Nee, ging... dat, dat is menselijk. Waarom zou je nee, Misschien je het is het in Duitsland verdiepen. anders, of in Frankrijk, nee, of in ja, Amerika. Het was anders, He? maar het is ook niet meer zo, denk ik. Ja, ja. vroeger uh, werd door bepaalde mensen, zeker vorsten, uh, kunst in stand gehouden. Het is eigenlijk niet meer. Ja. Het is een groot verschil, toch, met vroeger. Opa vertelt een beetje. Maar, nou. uh, het, uh, vroeger werd bijvoorbeeld nooit over rabat gesproken, korting. Als iemand iets koopt, dan zeggen ze, kan ik geen korting krijgen. Vroeger, nooit. En, en wat ze ook vragen is, is het een goede belegging? Ja, dan denk ik, een galerie zal zeggen, nee. Het Turk is een goede belegging. Kunst is een goede belegging. Maar dan moet je wel even wachten tot er een paar generaties. Ja. U, u had het over vorsten. En toen Koningin Beatrix 50 wordt... maakte Sherry Duins een uh, documentaire. En dat was een nationaal cadeau van het volk. Een cadeau aan de vorstin. De documentaire De Wording... waar het scheppingsproces van verschillende kunstenaars... waar u er een van was. Onder meer ook Hans van Manen, Ida Gerhard. Um, ja, de andre, andere twee zijn me nu even ontschoten... Uh, gemaakt werd als cadeau voor de koningin. Nu krijgen wij uh, binnen uh, een aantal weken... komt de nieuwe koning, om, uh, het bordes opgehuppeld. Die zal ook een cadeau krijgen, of misschien ook niet. Maar het is bijna niet meer voor te stellen... Dat, een, dat er een cadeau komt voor het huidige koningspaar... waar het om kunstenaars als u gaat. Dat weet ik niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar toevallig hadden wij met Beatrix uh, iemand die oprecht van ja. kunst hield. Het ja. die, die, die, was geen, uh, geen trucje of zo, maar die, die, die, die hield oprecht van kunst. Ja. Dat is iets anders. Uh, kunt u het onze nieuwe koning aanraden om zich daar ook in te verdiepen... of gaat u zich daar niet mee bemoeien? Nou, ik raad niks aan. Nee? Ja. <laughs> nou, dan ga ik me daar verder ook uh, van onthouden, van dat soort adviezen. Um, als u het goed vindt, ga ik me even... Uh, Armando, ga ik me even tot de luisteraar richten. Want na het hoorspel van de NTR, wat zo meteen begint... en het nieuws van één uur, zijn wij terug met uh, nog een uur Casaluna. Um, en dan laten we u antwoord. En we willen graag verder praten over Nederlandse kunstenaars. Welk werk heeft u zelf thuis van een Nederlandse kunstenaar die u bewondert? Um, of welk werk zou u wel graag thuis willen hebben? 0800-1121. U kunt ons bellen, dat is een gratis nummer. En u kunt nu al bellen. Um, mailen mag ook casaluna.ncrv.nl. En dan gaan we naar het nieuws van een uur graag... met u verder uh, over de Nederlandse beeldende kunsten. Um, Armando, um, tot slot. We hebben een behoorlijk ernstig gesprek gehad. Maar um, we zaten van tevoren ook gewoon even over Barcelona te praten... over Messi... Ook een collega kunstenaar van u, vond u? Ja, die heb ik net vanavond gezien. En dat was weer. Nou, ik vind Barcelona het mooiste voetbal. Maar daar ben ik niet de enige in. Dat is echt verbazingwekkend. En zoals Messi uh, voetbalt en zijn doelpunten maakt, dat vind ik ook echt verbazingwekkend. Ja. Is dat ook interessant? Daar ga ik ervan uh, van genieten. Het is dat ook een vorm van inspiratie die daaruit kan komen? Tuurlijk. Ja. ja. Ja, dat, uh, daar heb ik groot respect voor. Ook wat ze ervoor over hebben. Het, het leven van een professional. Dat is, dat is uh, veel zwaarder dan, uh, dan normaal. Tuurlijk. Ja. En zou Messi nou ook, als hij over 50 jaar geïnterviewd wil zeggen, nou het was allemaal niet zo bijzonder wat ik deed. Dat is ja, misschien zegt, zegt hij dat wel, want ik denk dat het zijn persoonlijkheid is. Ja. Maar het, is, het was natuurlijk wel bijzonder. Ja. Ja. Nou laat, laat ik het dan zeggen um, dat wij het bijzonder vonden van Kazaluna ja. dat u uh, bij ons te gast was en veel dank daarvoor um, gaat u allen naar het Cobra Museum waar het werk van Armando uh, te bewonderen is um, ik wens u nog vele jaren van productiviteit toe. ik dank u zeer voor uw komst Dank u. tot slot luisteren wij um, naar uw laatste vioolconcert in het Concertgebouw Ik. En ik. Ik ben niet alleen. Ja, dat is jij? jij. CRV. De NTR presenteert... een hoorspelserie in 70 afleveringen. De Moker. Amsterdam. De jaren zeventig. De strijd om de wallen. Deel uit Haar je bek dicht. Klotenkampers. Kijk eens familie van je. Aad gaat door ja. Ruijen en Ruiten nu Johnny hem bestolen hebben. En dat zijn vaders oude vrienden hem hebben aangevallen... maakt hem alleen maar kwaaier. Vraag dat maar aan Rosanne. Nee. Je kan nou maar beter niet in Johnny's schoenen staan. Ruijen, blijf hem af. Lul. Met welke aan. hand rukken? Kruis, Rechts? Ja, je lijkt me typisch een mannetje voor de rechterhand. Ja. Hou hem vast, op. Wat, wat moet je, ja, je nou? Man? Zo, ja. hey, doe normaal, jongen. hé! Hé! hou. Jezus. Godverdien. Hey, nee, niet doen. Hey. Ah. Ah. Ah. Oh, ah. Ah. Meneer. Ja. U kunt ook binnen wachten. Nee. Je kunt daar zitten. Ik bemoei eigenlijk er even niet mee. Hi, hi. Greet, Greet. Wat, wat, wat zei Roos aan? Ze heeft een kind verloren. Wat, godver, wie, wie, wie... Aad, Aad God. hij heeft er in elkaar geslagen. En hij, <toss> hij, hij heeft Johnny meegenomen. God voor de God voor de God! kan dat nou, haar? Hoe kan dat nou? Jij bent toch Harry Pruis? Hoe kan dat nou? Jouw zoon! Jij gaat nu naar het uitzicht en je laat Karel bij je blijven. Jij brengt Sean terug, hoor. Ja! Jij... Ja! Oh. Ah. ah! God, ah, Tom, dit... ik moet naar het ziekenhuis, man! <truh> mijn hout is kapot! Pas als ik weet waar mijn handel is, jong. Als ik aan je linkerhand begin, nou, dan kan je het drukken helemaal vergeten. Alsjeblieft, aan. Ik wil weten waar mijn handel is en ik wil het NU weten. Laat je me dan gaan. Hè? Het zijn die verdomme klantenkoppers, ja? Die shadow. Hou je dikke dekking hoog. vooruit, omhoog. Hé, hey. waar is Aad? Of die je? Ik heb ze vandaag nog niet gezien. Zeg tegen Aad dat hij bij mij moet zijn. Hij moet John laten gaan. Ik neem zijn plek in, ben ik duidelijk? Ik zit in de Casanova. En anders zit ik in het uitzicht. Morgen regel ik de elektriciteit. Tafel en een paar stoelen zou ook wel handig zijn, hè? Morgenochtend is het grof vuil. Als je ziet wat ze allemaal op de stoep zitten. dan moeten we er wel vroeg bij zijn voor de ochtendsterren. Ochtendsterren? Oeh, het vrouwtje weet niet wat ochtendsterren hey, zijn. Hé, even normaal doen, hè? Anders zal ik jou zo'n paar ochtendsterren laten zien, meneer. <laughs> wow! Ach, oh, jezus. Curious. Dat is toch, dat is toch een geen tijd, man? Nee, dat kun je wel ja, zeggen. Ja. is iedereen er? Nee, nee, nee. Ja hé, hey. u bent er hoor. Nee, nee. Hé hey, Art, Hij is hier geweest. Wat had hij? Hij wilde plaats innemen van John. Ik heb geen tijd voor dat soort gelul. Hebben jullie allemaal wat om mee te rossen? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja, ja. Goed. Prima, ja. Mannen, we hebben een klus. Vannacht nog. Een grote klus. We gaan iets terughalen dat van ons ja. is. Oh, wat dan? Hoef jij niet te weten. Het gaat dit keer niet om kraketjes of studenten. Dit zijn harde jongens. Dus als je slaat, wil ik meteen bloed zien. Ja? Jeroen en ik hebben een kanon bij ons voor noodgevallen. Uh, oh, oh, noodgevallen? Wat bedoel je ermee, aad? We gaan! En met jij uit je doppen kijken ook, hè? Kom op. Goed, jongens, buiten staan twee busjes. Kom op na. Klinkt niet als een klus waar ik op zit te wachten. Kom op dan, maar. Ik ben soms bang. Ja. Ik? Nee. Kom op. 25, rood. Oei. De zaken gaan goed, Har. Ja. De pikal zit ook vol, avond en avond. Heb je aard gezien? Wat dat gedoe is, dat met aard? Wat zeg ik dat dan? N nee, nee, maar ja. Jij gaat nu naar het uitzicht. Waarom? Jij gaat nou naar G toe, ja? begrepen? Kanon. Niet zeiken. Nou ja, wat als zij nou... Hou oh. je bek. Ja, Hij is gewoon bang. Taro, die woonwagen, die moeten we hebben. Jullie pakken de achterkant. Kom op nou. Hey! Hey godverdomme. Wat hey. een hey. hey. Charles! Hey! Charles! Charles. Doe open! Opa, man. Opa. Hey, eh. Uh, hallo. Hallo. Goed hè? Hey. Je maakt hey. de hele buurt Jij dat hebt zacht. iets dat van mij is. En dat wil ik terug. Zo. So. En uh, wat mag dat wel wezen? Wat dacht je van Viaton? ton? Bruin spul en kistjes. Man, ik ken je niet eens. Geen flauw idee wie je bent en dan sta je ineens in alle vroegte voor de deur met allerlei beschuldigingen. Waar is mijn stuf? Hé, hey, Charles. Heb je een mond? Kijk nou, je hebt iedereen wakker gemaakt. En de volgende schiet ik door je poot. Heb je me gehoord? Nou, Daar heb je nog steeds niet voorgesteld. Opbeleefd. Dan moet je er zelf aan. God, die vond God, de eer. We hebben ja, ja. is een echte ouderwetse stengdunk komt uit de oorlog. Oh, maar doet het nog prima. Gerrie zit er elke dag op te poetsen. Hey, kijk, er, Dikkie, je hebt er ook geen. En jullie staan zo lekker dicht bij elkaar. Godverdomme hart. Geef die pistaltjes namelijk nou even hier. Hè? Voordat er ongelukken gebeuren. het kanker lijkt. <mophilie> kijk nou, nou kijk eens nou. Eens rustig terug naar de busjes. Zo, nou. Nou. So nou. Lopen nou, lopen. Hier ook. Op Rotterdam. Nou, nee, Fred. We hebben al een lamp. Ik, ik, ik kan niks meer dragen, hoor. Kijk daar aan de overkant. Een bed. Nee, het is een spiraal. Nee, de ombouw staat ernaast. Freddy, om. echt. Straks is hij weg. En de winkel moet zo open. Ik moet echt gaan. Ga maar vast. Ik ja. kom straks wel. Zet dat ding uit! Godverdomme! <tie> Klote kampers! Dingen! Mijn lul! Kijk een beetje uit met die achterlijke brommen van je! Hij gaat betalen. Die kamper? Nee, Harry. Harry Pruis. De moker? Hij gaat betalen. Tot de laatste cent gaat hij die 6 miljoen terugbetalen. Aad, waarom zou hij dat doen? Omdat wij Johnny hebben. Ah. En als hij die nog levend terug wil zien, dan gaat hij betalen. Die nieuwe commissaris die met dat strikje om zijn nek. Dat ziet het toch niet uit? Een vent met een strikje kan je nooit vertrouwen. Nee. Tenzij het te gynaecoloog is. Ja. Goedemorgen. Is er nog ja. nieuws over die schietpartij op de Brouwersgracht? Ja, ook goeie boer. Neem eerst koffie. Ja, ja. Hartstikke vers. Gisteravond nog gezet. Weet je zelf van wie die woonboot is? Nee, ze uh. hebben de zaak op de plank gelegd. Te weinig aanknopingspunten. Hoe kan dat nou? Ik heb nog een pv geschreven ze over Ze hebben die... hun handen vol aan een lijk in het Amsterdamse bos. Ja, vanochtend, vanochtend gevonden. Nou, dat vinden ze even belangrijker. Mm. Hoef <laughs> je niet zo sip te kijken. Uitsloven. Kom, en we gaan de straat op. Ik ga de recherchecursus doen. Ik wil die lui aanpakken en geen sigaartjes met ze roken. Dat moet je nooit meer zeggen, melkmouw. Ik weet genoeg van jou om je op je bek te laten gaan. Dus let op je woorden. Heb je iemand Johnny al gezien? Nou, volgens mij heb je flink in de stront getrapt. Ja, die ook zo te zien. Wat? Oh. eh... hoor. Heeft iemand aard gezien? Nee. Ik niet, nee. nee. nee? Ik Niemand? Ik niet, nee. Geloof ik niet. Oh, nou dan niet. Ja, jullie staan hier de hele dag de oude hoeren en nou opeens is het stil. Har, je weet dat Johnny in de stront hebt getrapt. Wat weet jij daarvan? Nee, heb gelijk, hoor. Aard zat op iets groots, Johnny heb ik gejat. Wie zegt dat? Het wordt gezegd. Je weet hoe het werkt, Har. Als Johnny hebt gejat, moet Aard wat doen. Ik wil hm. hem spreken, ja? Horen jullie mij? Ik wil hem spreken. Politie. Oh, oh, ehm... Komen voor Hans Vermeer. Hans Vermeer? Ja. Kent u hem? Hij is hier wel eens geweest, ja. Hij verkocht hars. Ja. Dat heb ik gehoord, ja. Hey, zus. Hey. Ik heb dat klote... Oh. Dit is mijn vriend. Fred, dit zijn... De kit, ja. Werkte de Hans Vermeer met de anderen samen? Weet ik niet. Ja, vanmorgen ging er iemand met zijn hond wandelen. in het uh, Amsterdamse bos. Die uh, hond begon te blaffen. Baasje gaat kijken. Had die hond wat in zijn bek. Leek op een bot. Maar het was de arm van Hans Vermeer. Hij lag te half in de sloot. al een poosje. Uh... Kogel is een kop. Herinnert u zich nou wat meer? Nee. Verschrikkelijk. Uh... Als u zich later nog iets kunt herinneren, heeft u hier mijn telefoonnummer. Dank u wel. Aad Bosman? Ja. Waarom zeg je dan niks? Ja, en dan? Ik wil nooit meer wat met die A te maken hebben. Nou, ah, hij waarschijnlijk wel met jou. Nee, Joop. Nee. Iedereen is er. Hè? Waarom mag ik dan niet? Hè? Wegwijzen. Hop. Nou, waarom is er het... al... Wat ga je nou doen, Harry? Kijk dat kind even zijn kop houden. Harry. Ik kan niks doen, mens. Ik heb Johnny, die heb gejat. En dan moet ik onderhandelen met aard. Ja, ga er naar hem toe. Ja, waar naartoe? Waar naartoe? Hij is niet op de bokschool, hij is niet op zijn boot. En hij weet dat ik hier zit. Oh, God. Daar ram ik die Joop op zijn bed. Uh -huh. Allemaal. Godverfrans, wat moet jij nou weer? Ja, ja. Ah, ik heb een brief voor je. Met van wie? Nou? Maak me maar open. Wat is dat? Uh -huh. Wat is dat nou, Wat zit daar in? Uh -huh. ah, goed. Zes miljoen. Wat? Zes miljoen. Uh -huh. Die wil 6 miljoen. 6 miljoen? Anders. Wat? Anders legt hij in je mond. Jezus Christus. Uh. Uh. Er zit nog wat in. 6 wat? miljoen. Dan moet ik naar mijn grots maar 6 miljoen. Uh. Er zit nog wat in hem. Ja, nee, ja, je kijk dan foto. Mijn ah, God, nee, nee, oh, nee niet George. Oh, nee. Nee. nee, nee, nee, wat nee. hebben ze met mij oh. gedaan? Moet je kijken. Geert, Geert, Nee.